Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De waterstand blijft in Noord-Limburg nog een tijdje hoog. We spreken niet meer van een, een piek met water wat ons gaat bereiken, maar inmiddels zitten we in een langgerekt plateau. Dat zegt de burgemeester van Venlo namens de veiligheidsregio. Langs de Maas zijn lekkages en zwakke plekken in de dijken. Doordat het hoge water lang aanhoudt, moeten de dijken en barricades van zandzakken het lang volhouden. Een van die zwakke plekken is in de buurt van een groot bedrijventerrein in Roermond dat nu ontruimd wordt. Een dagje komen shoppen bij de outlet daar, dat kan dus niet. En ramptoeristen zijn al helemaal niet welkom. Kom niet naar Limburg. Komt u de volgende week, kunt u helpen met het opruimen van de rommel. En dan krijgt u nog een stuk fly ook bij. Maar even nu niet. In het Olympisch dorp in Tokio is iemand positief getest op corona. Het is een buitenlands staflid. Iedereen in het Olympisch dorp moet dagelijks een wattenstaafje in de neus. En het is de eerste keer dat iemand positief is getest in het Olympisch dorp. Vanwege de privacy is niet bekendgemaakt uit welk land het staflid komt. En vacances aan Frans is weer een stukje ingewikkelder. Omdat ons land door de vele coronabesmettingen rood kleurt op de Europese reiskaart... neemt Frankrijk extra maatregelen vanaf middernacht. Je moet max 24 uur geleden getest zijn als je nog niet volledig geprikt bent. Die uitslag was eerder nog 72 uur geldig.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 Op verkeer uit langzaam over de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Komt file tussen Wieringenwerf en dijk Kost je een half uur extra. De andere kant op op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Oever. Twee kilometer file door de werkzaamheden daar. Een kwartier vertraging. En op de, end, de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Vijf kilometer file met tien minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hielden de, de buren, Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, Jezus nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, Jezus nee, Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 done Ik heb er een beetje voor doorgegaan, alsjeblieft. Kun het er middelbare dame? Of kom u in moeilijkheden thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, bijt u den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 platenmaatschappij. En uh, Tony Dijkman piano en vervanger van uh, Mooring. Ad Veen speelde piano en was de vervanger van Dijkman en Bert uh, Bibas deed de gitaar en de zang. De grote hit hadden ze in 1959 met uh, Ba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 Ik hou van Holland, landje aan de Zouderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Daar waar die moerens draaien in hun forse kracht. En waar de bols. your boss and your head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 Politici boorden veel de grond in... en er kwam te weinig publiek om uit de kosten te komen. Zonneveld speelde in de film reisleider Robbie. die een groep toeristen moesten rondleiden in Nederland. En ook Adelle Bloemendaal en Joop Doderen... vertolkten een grote rol. Bekende typiekjes waren van hem Willem Parel... Nicola Nelens, de straatzanger en Frater Fanatius. En u hoort hem nu? Nee, u hoorde hem zojuist met... Daar is de orgelman. Hé? Ik snap er helemaal niks meer van. De computer heeft een paar kleine aanpassingen gedaan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 Dat ik hem heb. Toen zag ik een chauffeur, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmeren Ja, zeker wel, zei de chauffeur, je bent net aan de goede deur. Met een tikkeltje geluk maak ik die stap vast en mijn truck en ik sleep je het hele en. Naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend. we la la de tijd van de leer. la la, la la, la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 Praten. Want het verwart me, wat er met ons twee gebeurt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 En ze zat op mijn mouw, mijn kleine vriendinnetje, zo'n nusje, zo'n kindetje. Ze riep in mijn oor, Wim, ik hou zo van jou. Maar goedje, maar in haar kleine peugeotje. Maar goedje, maar goedje, uit Maduro dan.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 ze kroop in mijn jaszak en fluisterde. Maar goedje, maar goedje, jij kleine idiootje. Maar goedje, maar uit de Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet mijn teen en ze krijst en gilde.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 Maar goedje, maar goedje, begin je, Maar goedje, maar goedje, goed uit Ma Ik mocht haar niet zoenen, hij wel. Tens avonds hing ik steeds als eerste aan de bel. Maar ik mocht niet naar binnen, hij wel.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 Loesje, met dat mooie Loesje Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, daar speelt hij net een breek Zij voelt in haar hart een stik Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band Dag, schattenbouwtje, dag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 ...deze muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gauwafoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereidt onontbeerlijk... ...maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort... ...met Mario Zandvoort. Ik ga een liedje voor u zingen. Ik zeg u van tevoren, het is een flut liedje. maar loop.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 Vond dan wel geen mosterd, maar wel een leuke meid. Daar leefde hij gezellig mee in zonde. Ze was revue danseuse en hij was in het koren. Het leek of hij zijn roeping had gevonden. Maar op een zekere avond aan de uitgang van Carré. Stond de moeder met de bijbel klaar. Waarmee ze hem in één klap het ziekenhuis insloeg. Toen zong hij toch nog gauw van de brancard.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 Jaren nooit meer aan met uw moeder. Oh, ik wil de moeder, ik wil de moeder, ik wil weder, ik wil weder, ik wil weder een... En steeds weer als het gebeurd is, vraag ik me af hoe het is gegaan. Zoals bijvoorbeeld gisteravond toen ik in je gang.